Oude Egypte werelden beleefd als priester. En dat was mijn tempel toen ik kwam in de eerste, de tweede en de derde sfeer. Daarom dat ik zo vlug in de vijfde sfeer kwam. Want ik had in het Oude Egypte, in Ra, Re, Isis, mijn fundamenten gelegd voor de geestelijke wereld. Die ik niet kende in het nieuwe leven. Waarin ik vader, waarin ik moeder was. En nu, u bent moeders en vaders. Zusters zijn broeders? Waarom heeft niet lief?